12 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Alle bosbranden in Siberië zijn geblust, zeggen de autoriteiten in Rusland. Gisteren werd de laatste brand bedwongen. Maandenlang woedden er branden in de noordelijke Russische bossen. Naar schatting 9 miljoen hectare bos ging in vlammen op. Volgens milieuorganisatie Greenpeace was het getroffen gebied nog groter. Er waren dit jaar meer branden dan gewoonlijk. Onder meer als gevolg van de klimaatverandering. Het Calvijn College in Amsterdam erkent dat er veel is misgegaan bij de examens. Zo plenden docenten zelf herkansingen en werden schoolexamens opgesteld door onervaren studenten. Blijkt uit een kritisch rapport van de Onderwijsinspectie. De bestuursvoorzitter van de school zegt de conclusies van het rapport te herkennen. Het Calvijn College kwam eerder al in opspraak... toen bleek dat veel leerlingen niet geslaagd waren... omdat de school ze niet alle toetsen had laten maken. Volgens de school werd extra gelet op de kwaliteit van onderwijs... en was ze daardoor minder aandacht voor de examens. In een woning in Tilburg-West is vanochtend een dode vrouw gevonden. De partner van de vrouw is aangehouden. De politie zegt ernstig rekening te houden met een misdrijf. In eerste instantie kregen agenten een melding van een reanimatie in de woning... en daar werd later ook de verdachte opgepakt. Hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet bekend. Volgens buren zou het stel regelmatig ruzie hebben gehad... en ook drugs hebben gebruikt. Mensen van de reclassering die met zware criminelen werken... krijgen betere bescherming. Ze gaan in duo's werken... en gesprekken worden gevoerd op extra beveiligde locaties. In het uiterste geval wordt de cliënt teruggestuurd naar het openbaar ministerie... Mensen uit de zware criminaliteit kunnen op een dodenlijst staan. Het risico bestaat dat bij liquidatiepogingen ook mensen van de reclassering gevaar lopen. De extra veiligheidsmaatregelen zijn ook nodig, omdat een deel van de criminelen agressief is. Het weer geleidelijk minder buien. Er is ook wat zon en het wordt een graad of 17 vandaag. Vanavond en vannacht weer meer regen en ook morgen regen en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB Een file op de A5 vanwege de spoedreparatie op de ringweg Amsterdam Staat het tussen Westport en de aansluiting met de ringweg 4 kilometer En de vertraging loopt op tot een half uur Tot zover de verkeersinformatie U bent prijsbewust als het om uw auto gaat U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. En daar zijn we dan weer. Weer een nieuwe week Zandvoort luncht. En uh, ja, we gaan er weer een leuke uitzending van maken. Ondanks uh, het regenachtige weer, wat we constant hebben. Daarover gesproken, ik heb een regenachtige 3-in-1 voor u samengesteld. En daar gaan we straks naar luisteren. We hebben weer een paar jarige artiesten. Of artiesten voor wie het vandaag de sterfdatum is. Er zit er eentje tussen, trouwens. Ja. Die is wel jarig vandaag, maar is niet echt een artiest. Maar ik ga het wel vieren. Dan heb ik ook nog wat weerblok, ach, uh, het weerbericht meegenomen. En wat nieuwsblokjes, die moest ik hebben. En uh, we hebben afgelopen week besloten dat we het weer niet... Ach, het nieuws ga ik weer... Het is echt maandag jongens. Maar dat het nieuws uh, niet in één uh, blok uh, wordt uh, verteld. Maar ik ga u zo door het programma heen af en toe wat nieuwtjes vertellen uit de regio. En natuurlijk uh, heb ik ook een heerlijk recept meegenomen. Ga ik u ook straks alles over vertellen. Ik ga straks weer bellen met Joop van es, Junior van de Zandvoortse Courant... die ons weer helemaal gaat bijpraten over... alle gebeurtenissen in en rondom ons dorp van het afgelopen weekend. En tenslotte gaan we het tweede uur een gesprek hebben... met uh, Willem van der Sloot, onze hertenfluisteraar. Hij zou nog iemand meebrengen in verband met de Mars die 5 oktober gehouden wordt en uh, alle manifestaties daar omheen. Maar uh, helaas, deze mevrouw die daarover zou komen vertellen... die is verhinderd. Dus alleen oh Willem komt even. Die weet wel niet alles van die dag... want dat, dat ligt dus echt in de organisatie van uh, die mevrouw. Maar goed, we gaan het er toch heel even over hebben. Hij weet wel ongeveer wat er allemaal gaat gebeuren die dag. Nou, we gaan zien wat er allemaal op ons af gaat komen dit programma. We gaan in ieder geval beginnen, zoals ik u beloofd had, met drie regennummers. Drie in één in één. Well I love I love a rainy night I love to hear the thunder Watch the lightning When it lights up the sky You know it makes me feel good Well I love a rainy night It's Such a beautiful sight I love to feel the rain on my face I Taste the rain on my lips In the moonlight shadows Shadows wash all my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 Drie in één één.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 we fucked it up.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 Drie regenliedjes in onze 3-in-1 vandaag. En wat waren ze lekker, hè? De eerste was I Love Rainy Night van Eddie Rabbit. Nou, daar kan ik hem geen ongelijk in geven. Heerlijk dat gekletter tegen de ramen als je er niet uit hoeft. Daarna luisterden we naar een regenachtig nummer van onze Zandvoortse Trappert: The Rain. Prachtig nummer. En uh, net zo'n prachtig, heerlijk, gezellig nummer van de script: Rain. Nou. Het, het, het woord zegt het, de naam zegt het al. Um, als we het dan toch over regen hebben... laten we meteen even doorgaan met het volgende. Hé, hé, hé, hé. Die moest ik hebben... Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, ja, over regen gesproken. Het was een kletsnatte zondag gisteren met vele tientallen millimeters. Maar vandaag ziet het weer er echt wat vriendelijker uit. De zon schijnt geregeld en op een enkele bui na blijft het droog. De matige en aan zee vrij krachtige westenwind draait geleidelijk naar zuidwest en neemt in kracht af. De temperatuur stijgt op deze laatste dag van september naar 18 graden. Vanavond en vannacht is het bewolkt en vanuit het westen gaat het weer geruime tijd regenen. Vanavond staat er weinig wind uit het zuiden, maar vannacht wordt de wind zuidwest en dan gaat die weer duidelijk in kracht toenemen. De temperatuur daalt naar 13 graden vannacht. Laten we eens kijken wat morgen gaat brengen. Nou, in oktober starten we gezellig met regen. Maar geleidelijk trekt de regen naar het oosten weg en volgen vanuit het westen weer enkele buien. Tussendoor schijnt ook af en toe de zon. De matige en aan zee vrij krachtige wind draait geleidelijk naar noord en de temperatuur gaat stijgen naar 18 graden. Woensdag schijnt geregeld de zon, maar ja, opnieuw, daar komen ze weer, trekken die buien toch over de regio. De wind waait matig tot vrij krachtig en aan zee zelfs krachtig uit het noordwesten. En daardoor is het enkele graden minder warm. Het wordt woensdag maximaal 15 graden. Nou, het ziet er weer lekker uit allemaal. Maar goed, het is herfst voor ontkomende er niet aan mensen. En dan was dit het weerbericht uh, voor u verzorgd uh, door onze weerman uh, Rico Schreuder. Nou, ik zeg niks meer over het weer. Ik vond het één keer genoeg. Het is om te huilen. We zeggen niks meer. Talking Without Words. De nieuwste van Alain Clark. De nieuwste van Alain Clark. Ik schoof mezelf al weg. Ah, hij is zo mooi. Don't you love those nights where anything could happen? A theater for the skies and all the stars are clapping. Time becomes a lie, told by a future memory As I fall for you and you fall for me Don't you love those nights without a destination? Dancing to the songs of our imagination Only in your eyes do I see where I long to be As I fall for you and you fall for me The yawning of the dawn, kissing the darkness with his light. Biergeloos, prachtig nummer van Len Clark. Talking Without Words. We gaan door met het volgende nummer. Uh, ik heb gekozen voor America, a horse with no name. On the first part of the journey. I was looking at all the life.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 The desert with its life underground And the perfect disguise above Under the cities Lies a heart made of ground But the humans will give no love You see, I've been through the desert On a horse with no name It felt good to be above the rain In the desert You can't remember your name Cause there ain't no to give you no pain my Luisterde eerst naar America met A Horse with No Name. En gevolgd door Sandy Coast. True Love, that's a wonder. Ik ga even kijken of ik iemand te pakken kan krijgen aan de telefoon om even een gesprekje mee te voeren. En dan kom ik dadelijk bij u terug. Give me on the inside van Full House. Een heel oud bed. nummer al. En dat, uh, hun clip is, is opgenomen trouwens in Zandvoort. En dat was uh, bij, uh, bij mijn vader en moeder in de strandtent. Dus vandaar dat ik het nog zo goed weet. Goed, daarvoor heeft u geluisterd naar America met A Horse With No Name en Sandy Coast met True Love. That's a wonder. En uh, ik heb nog een wonder, als het goed is, als het me gelukt is. Nou, dat zou een wonder zijn. Ah ja, valt wel mee, hè? Ja, daar is die, Joop, ik hoor je. Ja, oh, wat een geluk. Hé, wat een lekker gouden muziek heb je gedraaid, hè? Lekker, hè? Ja, je weet dat ik daarvoor hou. Ja, nou ja, daar pas ik het tegenwoordig ook een beetje op aan, want anders ben je zo boos. Oh, zo bestek dat steek ik niet in elkaar. Nee, dat is ook nee. zo, Joop. Nee, nee, nee, nee, nee. Gewoon lekker, toch? Dat waren dan goede dan, dan, dan nummers vroeger. Dat niet, dan, dan helemaal niet op jou. Op jou kan het überhaupt niet boos. <laughs> zeg het maar niet te, niet te hard. Dan ga, ga ik er misschien nog misbruik van maken ooit. Hey. <laughs> Daar ben je al mee bezig. <laughs> <laughs> nou hoor. <coughs> Hallo, Joop nee, ja. van de Zandvoortse Courant. Joop van Nes ja. junior, jij, jij, jij uh, uh, bebt ons wekelijks bij... over wat er allemaal in en rond Zandvoort gebeurd is in het weekend. En volgens mij was er wel het een en ander te doen, hè? Mooi, ik kan wel stellen. <laughs> ik heb het niet lopen verveilen in ieder geval. Ondanks dat de, de weersvoorspellingen niet al te denderend waren... en zondag toch een beetje tegenviel eigenlijk. Ja. Maar uh, de, de zaterdag met Burendag was geweldig. Ja. Het was het waard een beetje. Ja. En in de ochtend paar spetters en in de middag een paar spettertjes, maar er waren er niet meer dan drie. Want ik ben gewoon bij het voetballen geweest en eh, rond een uur of zal zijn vijf begon het pas te regenen, geloof ik. Ja, ja. Buren dag al afgelopen. Het was geweldig. Wat was er allemaal te doen met buren dag dan? Een paar locaties locatie in Daar waren de buren bij elkaar gekomen. Ja. Zelf taarten, koekjes, gebakjes, weet ik veel wat. Allemaal gebakken en geregeld. En, en men kon dan, uh, als men elkaar niet kende, kennis met elkaar maken. Dat was hartstikke leuk. Ja? Dat is een geweldig initiatief. Het is een initiatief van het Oranje Fonds. Ja. En dat is dan een, was een cadeau voor uh, uh, toen nog uh, prins Willem-Alexander en prinses Maxia voor hun, uh, voor hun huwelijk. Aha. Dat wordt nog elk jaar wordt dat eigenlijk, tussen haal ik Ja, ja, ja. En, uh, ja. Met de Buurdag. Helemaal leuk. Echt waar. En uh, Zandvoort uh, beginnen er steeds meer uh, zin in te krijgen. Want het was sporadisch dat er iets gebeurde. En nu zijn er toch al op vier, uh, ik weet ik, misschien zelfs wel vijf uh, locaties in Zandvoort. Is de burendag geweest uh, zaterdag. Leuk. Goed, toch? Ja, heel goed. Ja, natuurlijk. Fantastisch. Nou ja, ja en, uh, uh, zondag. Ja, zondag was natuurlijk in principe de laatste zondag van september. En dan is het. Uh, Zee, tegenwoordig heet dat Shanti en Zeeliederenfestival. Ja. Dit is Shanti-Koren, maar Shanti en Festival. Ja, en het dreigt in het water te vallen, natuurlijk. Ja. Uh, Zaterdagavond heeft de organisatie nog uh, gauw het een en ander aangepast. En men heeft het voor elkaar gekregen om de koren binnen te laten optreden. Nou, Koudig geweldig. Ja. Ja, echt? Goede inzet van, van de alle vrijwilligers is het allemaal gelukt. Het, het, het was niet overal, want uh, in de halte staat bij Laura en Hart, lukte dat niet. Mm. Uh, dat was eigenlijk de enige locatie die normaal gesproken gebru gebruikt wordt voor het uh, Festival, Die, uh, die niet uh, aangedaan werd. Maar bij het wapen, bij uh, Kopertje, dat heette uh, Misho, Shalomie, weet ik hoe dat heet zegt. Ja, uh, uh, Mio. Uh, bij uh, Mio, ja. Ja. En bij Amsterdam Beach Hotel voor ja. de eerste keer en bij Beach 10. en dat waren gewoon vol zaken, dat is ontzettend gezellig. Er zijn nieuwe koren en eindelijk ben ik ontzettend gecharmeerd want, uh, nou weet ik niet meer hoe ze heten. maar ze komen van Ter Schelling af in ieder geval. Oh. Het is natuurlijk een, een rot in het rij, Zeker, en vader? Die hebben op zaterdagavond in, uh, een optreden gehad in Dam. Die hebben in Haarlem geslapen, waarom in Haarlem en niet in Zandvoort, dat mag de lieve weten. En die zijn toen naar Zandvoort gekomen en daar hebben ze prachtig concert gegeven. Ze hadden ook de opening in uh, Nieuw Unicum. Een geweldig koor, een koor à la beest met Trekvaart, mannen. Ik weet niet mm. of je die, die kent. Nee. Een uh, mannenkoor uh, die vier, dat vierstemmig zingt en daar ontzettend mooie uh, solisten bij zitten. Ja, en die, die, die zingen anders dan... Uh, dan uh, uh, op de woelige bar, maar wat te doen, weet je wel. Ja. Uh, goede muziek. Uh, de Wevertrekpardman heeft bijvoorbeeld ook muziek van uh, die Limburgse groep, uh, Rauw en Hezen. Ja. Uh, echt een goed koor, ja. een geweldig koor. Met, met een heel bevlogen dirigent. En ook de dirigent van het Tisserseemse koor. Het was ook echt een bevlogen man. En het was zijn koor. En ja, ze worden overal in de wereld gevraagd zelfs. Ja, het is toch ik, wat? Uh, ik heb met een van die leden gesproken. Ze zijn over in het buitenland geweest. Super, mm. Superkoor, echt waar. Ja. En uh, de organisatie van, Zandvoort, van het Zandvoortse Chantikoren Festival, sorry, ik noem het nog steeds zo, die, uh, dat had al een paar jaar geleden oogje laten vallen op, uh, op dat koor. Ja, en dat uh, is uh, helaas toen niet uh, gebeurd. En nu is het dan eindelijk gelukt. Nou, ja, fijn. Ik denk dat ze, we gaan weer terug zullen komen. Want dit is super. En ze vonden het zelf ook geweldig. Want zij zijn natuurlijk ook die wind gewend. En uh, zij uh, kon binnen optreden. En dat vonden ze geweldig. Nou, Helemaal mooi. Goed. Mooi. Dan was er ook nog op zondag de, het, het, het, het, het feest van 40 jaar Prinsenhof fysi fysi Fysiotherapie in de Korven Sporthal. Uh, Arjan de Boer, een van de, de leden van de maatschap, die had een uh, basketbaltoernooi georganiseerd. Voor uh, niet basketballers in principe. Uh, maar als je dan ziet wat er dan bij uh, bijvoorbeeld bij uh, Kenemiew meedeed. Ja, ja, daar zitten toch behoorlijke basketballers bij, hoor. Oh, echt? Uh, ja, <laughs> ken Faré. Je kent hem waarschijnlijk. Ja, ja, twee ja. meter. Oude basketballer, ja, ja. want helaas niet meer op Stansvoort. <laughs> uh, uh, Inmar ko Kok, hij is weer terug bij Lions. Ja, ja dat zijn jongens die kunnen basketballen. Kom, ja. En dan kan, kan Marcel Faré zelf ook nog redelijk was uh, zijn geweldig team. De werd ook kampioen. Kampioen, die van alles. Ja, die, die, die, ja kampioen, zeg maar. En uh, als demonstratiewedstrijd werd er een wedstrijd georganiseerd tussen een clubje dames met uh, die bij, um, bij de Prinshof een gymnastieklubje hebben ja. tegen het, het walking basketbalteam van de Lions. Oh. De eerste wedstrijd, walking basketbal ja. bij de Lions, was geweldig. Leuk. Helemaal leuk. Ik heb een, ik heb een klein filmpje op mijn uh, uh, hoe heet dit Je ding? Facebook. Facebookpagina gezet. En ja. Uh, ja, goede reacties gehad. Misschien komen er wel meer mensen. Oud-basisballers worden voornamelijk vooral uitgenodigd om het te gaan doen. Ja. Uh, je mag niet rennen, je mag niet springen. Nee. Uh, uiteraard mag je elkaar niet aanraken, maar je mag sowieso niet bij basisballen. Nee, nodig. eigenlijk niet, hè? Je hebt behoorlijk de hand Dat hebben we zaterdagavond gezien. Ho ho ho! Zo, joh, joh, joh, joh. Dat was echt hakken. Ja, dat was echt... echt, echt Schandalig. Echt, echt hakken. Ja. En ja, als dan Arbiter er niet tegen optreden. Ja, verschrikkelijk. Het verschrikkelijk was het. Ja, ja, ja, ja, dat was niet goed. Nee. Maar goed, uh, de Lions hebben wel gewonnen, godzijdank. Ja, ja, ja. Uh, uh, 59, 58. En de dames ervoor, die hebben ervoor gespeeld tegen Arnhem Legers. Ja. Die hebben ook gewonnen met 67, 47. Mooi. dat waren goede berichten. Ja. Uh, de voetballers van Zandvoort hebben 0-4 gewonnen. Uit ja. bij Nita. Dat, heet, dat is afkort van Nieuwer ter Aar. Dat is een plaatsje, een gehucht, nabij Breukelen. Oh. Niet echt naast ja. de deur. Nee. Ze zijn ook met de bus daar naartoe gegaan en ze hebben met 0-4 gewonnen. Hmm. En de, de dames van SS sandvoort die hebben zaterdagmiddag helaas met 0-2 verloren. Hmm. En dat was hun eerste hele competitiewedstrijd. Want vorige week moesten ze ook spelen, maar na 20 minuten werd, uh, kwam Stella van den Berg uh, echt heel naar te vallen. En brak haar sleutelbeen op de oh. eerste en die is uh, dinsdag geopereerd. Maar die wissel is toen afgelast. En die moet dus ingehaald worden. Ja, ja. Die is je gauw, we week of... Nou, ik wil wel zeven of acht meer zoet, denk ik. Nou, we en wensen kom... er heel veel beterschap en sterkte bij deze. Ja, is ja. hun uh, echt een sterkste speelster. een van de sterkste speelsters. Ja. Zit dan snel op de vleugel. Op de rechter vleugel met name. Ja, geweldige meid. Hmm. Echt. Nou, uh, hebben we er nog meer... Hè? Even naar de agenda kijken. Nee, dat was het eigenlijk wel. Oké. Okay. Denk ik. Zo'n beetje, uh, Dolly. Nou, fijn dat even je. hier ja, ja, ja, ja, hartstikke goed. En, en, en heel fijn dat je weer de gelegenheid hebt uh, gehad om, uh, om ons even weer bij te praten. Zullen we even kijken of en... deze week nog iets te doen is? Nee. Oké, nee, oké. Okay, ja, okay. ja. Oh, wel. Oh. Uh, vrijdag en zaterdag. Uh, IT van de senior venue van Zandvoort. Maar ik denk dat het al uh, uh, uh, hoe weet het, uh, uitverkocht zal zijn. Volgens ja, niet. dat gaat meestal heel snel, begint, hè? Uh, begint, uh, morgen begint. Zandvoort uh, Goes Wild. Waarom dat niet? Ah, oh, ja. van die ja. Goed, dat is dan de Wildmaat in Zandvoort. Ja. Allerlei dingen. Er wordt van alles over het gedaan tot aan wildwaterraften naartoe. Ja. En dat is wel leuk. Het begint zaterdag bij, uh, bij strand paviljoen uh, Ayuma. Ah. En daar, uh, daar is en, dat Raften. En, of raft, Raften. En daarna is er ook een heel okay. programma samengesteld hè, voor die dag. Raften. Raften, raften is Amerikaans. Raften ah, oké. Okay, okay. <laughs> Goed. Goed. Uh, ja, en uh, dan is er zaterdag ook nog uh, een, een, een mars van animal rights... Ja, daar gaan we het zo over hebben. Willem van der Sloot komt okay. net binnenlopen. Okay. Dus we gaan het er straks uitgebreid over hebben. Ja, gaan we doorzagen? Yes. Dan, de week, dan krijg je wel te horen wat er aan de hand is. Zo is het. Oké, okay, okay. dat is het. Nou, Joop, ontzettend bedankt voor je bijdrage ja, weer deze week. Nou. En ik bel je volgende week weer op, hoor. En tot volgende week. Oké, okay. okay, dankjewel, Joop. Doei. Doe. Bye-bye. Ja, en dit was Joop van Nes met zijn wekelijkse bijdrage over alles wat er in en rond Zandvoort is gebeurd. Wij gaan even naar een artiest in het licht, want er was uh, toch wel weer, hebben we weer vandaag, jarigen en mensen die zijn overleden over deze dag, op deze dag. U luistert nu naar Udo Jorgens. Het was donker als ik door voorstadstraßen ging.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 Lass ik immer träume van dahei. Du musst verzeihen. Griechisch allein. En die al Lieder schenk nog maar ein. Denn ik fühle die Sehnsucht glieder in dieser Stadt. Werd ik immer nur een Fremder sein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 Dass ik immer träume van daheim, du musst verzeihen. Griechisch allein, und die al vertrauten Lieder schenkt nog maar heim. Denn ik fühle die Sehnsucht wieder in dieser Stadt, werd ik immer nur ein Fremder sein. Ja, ja, jarige Udo Jurgens. Hij is vandaag 85 jaar geworden. En hij is geboren in Klagenfurt. Wat voor mij ook wel wat geweest om geboren te worden. Klagen vuurt. Lekker klagen de hele dag. Ja. Goed. Zanger, songwriter, componist, acteur. En ik heb zijn nummer Kriegischer Wein voor u gedraaid. Ja. En ik had het u al beloofd. Hè? Want er is een, uh, een jarige vandaag. Hij is geen artiest. Maar ik ga hem echt, ik ga hem echt niet voorbij. En uh, je gaat nu horen wie het is. Ik ga straks een beetje over hem vertellen. Diest in het licht. Supermax, max, super, supermax, max, max, supermax, max, super, supermax, max, max, supermax, max, super, supermax, max, max, supermax, max. Ik mis geen race, heb scheidt aan mijn centen. Ik zie Max zijn mooiste momenten. Hij is de king van Barcelona. Het alles zoek van Spa tot Monza De gru en smeltend asfalt Ik jaar als Max weer één voorbij knalt Zijn inhaalacties zijn bijzonder Het is een baas, een wereldwonde. Yo fucking ho, niet meer normaal Hij is een held en gaat maximaal Fucking bizar, een fenomeen Top. Max is de nummer één.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 Dus 22 jaar oud. En in uh, 2016 had hij zijn eerste overwinning... bij de Grand Prix in de Formule 1 races. En dan ga ik nog even terug naar uh, het nummer hiervoor. Naar Udo Jurgens. Want Udo Jurgens, ik zei het, hij werd 85 jaar vandaag. Nee, nee, nee, Dolly, correctie. Ik werd even op de vingers getikt. Ik ging er even te snel mee om. Hij zou vandaag 85 jaar geworden zijn. Want helaas is Udo Jurkens ons op 21 september... Tweede, doe ik het nou goed? Ik ga je heel, heel, heel, heel even raadplegen. Zie je, maak ik bijna weer een foutje. 21 december 2014 is hij overleden. Nou, Griekse wijn was dat. Goed, we gaan uh, nog even een, een liedje draaien... totdat we aan het uh, NOS-journaal komen. Uh, in de studio heb ik inmiddels Willem van der Sloot. En we gaan straks kijken of we nog een gelegenheid hebben... om contact te krijgen met uh, Jesse Smit van Animal Rights... om te praten over wat er 5 oktober gaat gebeuren in Zandvoort. En... Uh, ja, Willem die gaat ons straks in het volgende uur alvast een tipje van de sluier oplichten. Uh, er is uh, pas een heel mooi nieuw nummer uitgekomen van Rob de Nijs en Willeke Alberti. Pak maar vast even de doos met tissues erbij, want je gaat het echt niet droog houden. Schrij Oeh, er was heel iemand anders, ik schrik me rot. Schrijf me niet. Schrijf me niet Zeg me niets Denk niet het is voorbij Want ieder woord van jou Is als muziek voor mij Ik ben de vrouw niet meer Die jouw liefste is geweest Maar als ik iets van je hoor dan mis ik je nog steeds. Schrijf me niet hoe ons leven is vernield. Vraag dan liever aan God hoeveel ik van je hield en hoeveel ik van je hou. Maar dat weet ik alleen. Ik zie de hemel nog, maar ik kan er niet meer heen. Schrijf me niet, ik verbied mij jouw herinnering. De waarheid van ons twee Staat in geen enkele zin Noem mijn naam niet meer Zoals je altijd deed Het is alsof jouw stem Nog van geen afscheid weet Schrijf me niet dan nog liever dood Want dit is het leven niet Waarin ik heb geloofd Ik geloofde in hem. Het nieuwste nummer van Rob de Nijs samen met Willeke Alberti. Schrijf me niet. Dit was het laatste nummer voor het eerste uur. We gaan nu even naar het NOS-journaal en de reclameboodschappen. En daarna kom ik graag bij u terug. Dus blijf luisteren. Tot zover het ritme van ZFM. via de kabel op 104.5.